7 uur. Freddy Fanten met het nos journaal De politie heeft een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar het dodelijk verkeersongeval in Annapalona gisternacht. Bij dat ongeluk kwamen drie tieners om het leven. De aangehouden man zat ook in de auto, maar wat zijn rol bij het ongeluk was, is onduidelijk. Hij en nog een inzittende raakten gewond. De auto van de groep kwam tegen een lantaarnpaal terecht, daardoor werden de inzittende uit de auto geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Egyptische en Franse archeologen hebben in de Nijldelta... het oudste dorp opgegraven dat tot toen toe in het gebied is gevonden. Het ligt zo'n 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Cairo. Bij de nederzetting zijn voorwerpen gevonden van rond de 6000 jaar geleden. Dat is zo'n 2500 jaar voordat de piramiden van Giza werden gebouwd. In de Nijldelta zijn nog niet eerder nederzettingen uit dat tijdperk gevonden. Wel zijn eerder belangrijke ontdekkingen gedaan. Begin dit jaar werden nog graven gevonden uit de tijd van de farao's. De voormalige baas van Motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen vluchten. Kuipers zit sinds vorig jaar vast... op verdenking van onder meer mishandeling, afpersing en diefstal met geweld. In Zweden voert een meisje van 15 al twee weken actie door te spijbelen. Ze zit elke dag voor het parlementsgebouw in Stockholm en deelt flyers uit. En daarin roept ze de politiek op om meer te doen om klimaatverandering te voorkomen. Ze stopt met haar actie na de parlementsverkiezingen. Die zijn over een week. Bauke Mollema is tweede geworden in de eerste echte bergetappe van de Vuelta. De Amerikaan Ben King werd eerste, dat is zijn tweede etappezegen. De Brit Simon Yates leidt het algemeen klassement. Het weer. Vanuit het oosten bewolking, morgen overal vrij bewolkt. Mogelijk een bui, maar ook soms zon. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Goedenavond, het is 7 uur, zondagavond en dat betekent CFM Klassiek. En we gaan vanavond door waar we vorige week gebleven zijn. Met uh, dat bekende Franse gezelschap van Franse... Top klassieke muzici uit de jaren 70 en 80 zeker weten. En um, daar zitten een aantal hele grote en bekende jongens onder en dames. Vooral niet te vergeten. Ik heb het over uh, Maurice André en Marcel Lagorce die trompet spelen, Jean-Pierre Ampal en Maxence Larieux op fluit, Pierre Pierre Lot op hobo, Paul. Uh, Honnier die speelt fagot. Dan Bernard Fonteny op cello. Lily Laskin op harp, Marie Claire Alain, Orgel. En Robert Veyron Lacroix, clavesimbel. En al deze mensen, en dat is het leuke van deze plaat, spelen op deze plaat samen. En dat resulteert in een aantal hele aparte en mooie vertolkingen. We beginnen met een concert van Antonio Vivaldi. Ik heb het vorige week het eerste deel er al uitgedraaid, maar we gaan hem nu helemaal beluisteren. Een concert dus voor twee trompetten. Voor fluit, voor hobo, voor cello, voor harp, voor orgel, klaversymbol en orkest. En dat orkest, dat is ook niet het minste, dat is het Orchestre du Chambre de Jean-François Paillard. En dat was in die tijd een, uh, hele, uh, een heel groot orkest, beroemd ook. De opnames zijn van het label Erato, waar deze mensen dus allemaal gecontracteerd waren. En gaat u dus luisteren naar dit prachtige concert van Antonio Vivaldi. We blijven even bij dezelfde componist en nu gaan we luisteren naar een ander concert. Daar ontbreken de trompetten. Dit is een concert voor fluit, hobo, cello, harp, orgel, klaversymbol en orkest. Wederom is de componist Antonio Vivaldi en het stuk bestaat uit drie delen... Hoe deze drie delen genaamd zijn, dat vermeldt de hoes van deze plaat nou net niet. Dus dat moet ik u schuldig blijven. Maar gaat u vooral luisteren naar deze heerlijke muziek. Blijf even bij deze leuke langspeelplaat... waarvan ik niet precies kan achterhalen uit welk jaar hij komt. Maar eh, ik kan me voorstellen dat het eind jaren 60, begin jaren 70 is geweest. Ik eh, kreeg deze plaat geadviseerd in een platenzaakje in Haarlem... in de Paarlaagsteeg. En die eh, voorzagen mij altijd wel van hele aparte dingen. En daar is dit er dus ook eentje van. We gaan nu luisteren naar een componist die u misschien niet zoveel zegt... namelijk Francesco Boscogli. En uh, de leeftijd van de man staat daar niet bij. Wel dat hij een concert heeft geschreven voor uh, hobo, voor trompet, voor fagot en orkest. Uh, de delen zijn maestoso, gracioso, largo en allegro con... Uh Conspirito. Ja, dat staat er. Kleine lettertjes op de platenhoes. Nou, het zijn dus wederom de grote jongens die ik u al eerder aangekondigd heb. Maurice, André, Jean-Pierre, Rampal, Pierre, pierre Lot, Lily Laskin, Marie-Claire Alain doet op dit concert niet mee. En eh, het orkest, dat staat onder leiding van eh, Jean-François Payard. En dat zo heet het Kaberorkest ook. Geniet van deze aparte en leuke combinatie. No, no, no. Ja, dan gaan we tot besluit. Nog wat verder terug in de tijd. En gaan we luisteren naar een van de, nou ja, je mag gerust zeggen, historische stemmen uit Nederland. We kennen het natuurlijk als de beroemde sopraan Christina Dreutenkom. Eh, maar dit is zeker zo'n mooie stem. Dus geen sopraan, maar dat is een alt. En dan heb ik het natuurlijk over. Aafje Heinis. En Aafje Heinis stond oorspronkelijk bekend als zangeres van geestelijke liederen en uh, kerkgerichte dingen, maar ze is later ook wel gewoon uh, concerten gaan doen met, zoals dat heet dan, profane muziek, dus uh, niet kerkelijk. Maar ik wil u nu toch graag een opname laten horen uit een, van een hele oude plaat, die uh, ergens uit de schuur vandaan komt, die ik ooit eens een keer gekregen heb, een paar jaar geleden deze plaat. En eh, ik ga u laten luisteren naar het Ave Maria van Schubert. En dat is een prachtige opname, het is al heel oud. En wat voor het vorige gold geldt, ook voor dit natuurlijk. Mocht u een tikje horen, ja, het is niks aan te doen. Het komt van vinyl en het zijn oude platen. Dus, Aafje Heiners, met begeleiding van Pierre Palla op piano. Gaat zij voor u zingen het Ave Maria van Schubert.